Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. In de VS lijken democraten en republikeinen er niet in te slagen om voor 1 januari een akkoord te bereiken over de begroting. De partijen gingen zondag uit elkaar zonder veel vooruitgang te hebben geboekt. Vandaag gaan de senaatsleiders voor een laatste poging met elkaar om tafel. Het ziet er slecht uit, zei een hoge democraat en een hoge republikein twitterde dat ze het waarschijnlijk niet zullen halen. Zonder overeenkomst zullen de democraten mogelijk een voorstel van president Obama in stemming brengen. Volgens dat voorstel hoeven inkomens tot 250.000 dollar geen hogere belastingen te betalen. Als er geen akkoord wordt gesloten voor 1 januari... treden automatisch een reeks aan bezuinigingen en belastingverhogingen in werking. Het gaat om een bedrag van meer dan 500 miljard dollar. Vrijwel alle Amerikanen worden getroffen door de zogenoemde fiscal cliff. Maar ook de wereldeconomie zal er gevolgen van ondervinden. In een appartementencomplex in Ankeveen is vannacht brand uitgebroken. Tien woningen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. De bewoner van een van de appartementen is opgepakt op verdenking van brandstichting. De politie had aanvankelijk een melding ontvangen wegens overlast. Toen agenten aankwamen bleek een van de woningen gebarricadeerd en kwam er rook naar buiten. De man verliet uiteindelijk zelf zijn huis en werd aangehouden. En in Enschede woedt een grote brand op een industrieterrein. De brandweer meldt dat een meubelwinkel en een wokrestaurant in brand staan. Het pand van zo'n 50 bij 200 meter moet als verloren worden beschouwd.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 Goedemorgen, nog één uur die uh, nacht van het uh, goede leven. Ik mag nu officieel goedemorgen zeggen. Mijn naam is Jan Emaus. In het komende uur uh, drie gedichten maar liefst van Kol uh, van Gemert. Rex van Beuningen, de voorzitter van de Stichting Promotie Achtergrondmuziek... en zelf benoemd popkenner, werpt uh, de blik vooruit op het popjaar 2013. En we spreken met uh, Harriet Sanders, die ons vertelt uh, hoe het is... in Havana, op Cuba. En uh, u komt zelf aan het woord, hoop ik. Voor de tweede maal in uh, deze nacht... wil ik u uh, uitnodigen om te bellen... 0800-1121, 0800-1121... Um, en over welk onderwerp? Wel nu, over een door u te kiezen onderwerp. Het moet alleen aan één voorwaarde voldoen. U wilt het er verder nooit meer over hebben. Dus voor de laatste keer in 2012 wilt u het nog even aansnijden. En daarna wilt u er in 2013 geen woord meer over horen. Laatste kans dus. 0800-1121. Um, Eric Burden is al eerder langsgekomen vannacht. Maar niet samen met War. Hier is hij met Magic Mountain. Dark Burden and War en Magic Mountain. Ik wil het er in 2012 nog één keer over hebben... en daarna nooit meer. Daarover kunt u bellen via 0800-1121. 0800 1121. -0800 Goedemorgen, Sikko. Goedemorgen met Sikko. Waar wil jij het nooit meer over hebben, Sikko? Nou, nou, nog één keer alleen op 10 januari... dat de kwekerij deskundig om zeep geholpen is. En dat het eerder op internet bekend was... dan aan het personeel zelf... Heb jij de radio aanstaan, Sico? Ja, dat ga ik er nu uitzetten. Ja, het, is een, het geeft wel een leuk specie effect hoor, maar er is geen bal van ja, te staan. Nee. Ik zet het nu al uit op moment hoor. Ik ging op eet iets met een kwekerij. en misstanden. Ja? Nou, dat is heel verschrikkelijk. De radio is niet uit. Ja. Dat hoor je waarschijnlijk wel. Maar laat ik zo zeggen, er zijn al maanden geruchten dat de kwekerij failliet zou zijn. Onze kwekerij, waar ik twee jaar aan gewerkt heb, twee ja. jaar gewerkt heb. Ja. En um, dat mocht niet bekend worden. Maar goed, uh, zo gek ben ik niet of ik heb familie die over uh, goede internetconnecties beschikt. Ik vervrijf het niet thuis. Ja. En als ik dat van familie hoor, uh, moet je nagaan. En ik breng dat te bedden, ja, maar zo zijn we nog niet. Ik zeg nou, dit is toch te gek voor woorden. Dat de ondernemers staat, dat het nu eens is, dat we als laatste hoort. En dat het personeel van de kwikker dan eens op de hoogte is. Mm -hmm. en, maar nou, nou zeg hoogte? jij, ik wil het er nooit meer over hebben. Maar ja, ja dat lijkt het... Maar dan, ja, ook, de... ja, maar gaat het helpen, die ene keer? Jazeker. Ja, zeker. Want? ze want we hebben nu een aantal mensen in de ondernemingsraad. Dus, eh, vier nieuwe. Die van meer dan middelbaar niveau zijn. Eh, allemaal hogere beroepsopleiding achter ja. de rug. En allemaal gezegend met een gezond verstand. En die spraken hier ook schande van: ja. van het feit Kijk, dat, dat er informatie is achtergehouden. Ja, en dat, hoe dat, dat, moet ik zeggen, het management het wel naar buiten gaat, lekker via internet. Oh. Maar dat het personeel op de werkvloer, dat nog niet eens het niveau heeft van een middelbare beroepsopleiding. Dat dus oh. zeg maar we allemaal, allemaal vb, VBO. Ja. Of zelfs, uh, hoe zal ik zeggen, tot uh, dat naartoe, dat niet hoort. Ja. Hoe zie je jouw rol in dit geheel? Nou, ik zit nu in die ondernemingsstad. En omdat ik dus van meerdere kanten hoor... Dat via internet dit al gelekt is geweest voordat het personeel het weet, dat is dus aan de kaart stellen. Ja, en nu via Radio 1? Oh, dat doe ik inderdaad, ja. Je bent een klokkenluider, ja. Sico. Uh, daar ben ik altijd al geweest. Ja, en klokkenluiders die worden slecht behandeld in Nederland, hè? Dat is je bekend. Ja. Dat weet ik, dat weet ik, maar ja. ik heb het er graag voor over. Ja. Zeg mag dat ik het wel... uh, mag ik het onderwerp hierbij uh, afronden? Dat mag je. Ja. Moet ik het nog over je vriendin hebben of? Uh... Nou, die, hier die zeg ik. Of wat is het donderdag of vrijdag de wacht aan. Want. Uh, ik ben gewoon belazen. Dus ik ben ja. aan het zoeken gegaan. Aan het snuffelen gegaan. Internationaal, zo moet ik zeggen. Zeg, zullen we uh, 2013 maar... met een schone lei beginnen, Sico? Dat doen we dus dan met bij deze. Je bent er druk mee bezig. <laughs> Inderdaad. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, je kunt niet uh, oud zeer uh, blijven opraken. Zo is dat. Dat is een beetje een rode draad geworden, vandaag. Niet blijven hangen in je wrok. Ik, ik hoorde dat ook over die loogschattelijke kerk. Uh, ja. Ik vind het verschrikkelijk. Mm -hmm. Ja, nou goed, dat, dat, hebben we, dat, dat, dat, dat hebben we uitgebreid doorgenomen vannacht... Uh, ja. de, de, hoe, hoe je daarmee om kunt gaan. Sikkel, mag ik je hartelijk danken... en je een prettige jaarwisseling uh, wensen? Voor jou zelf, Jan Emaus. Dank je wel. Dag Sikkel. Tot horen, dag hoor. Dag Har. Hallo, hallo. Hey, -klus, ja, hè. Ik weet het, ik er gewoon voor... Ja, nou, ik wil het ook wel even uitstellen. Dan nee nee schrijf ik, ik het, gewoon het gewoon voor mij voor, maar <laughs> we spreken hey, elkaar Jan. nou toch. Hoi als Jan Emas, hoi, nee. hello, met Haris Westrand uit Amsterdam, hallo. Het gaat even om het volgende. Ik, ik kijk nu even naar de herhaling van buiten op dit moment. Mijn burgemeester Eberhard van der Laan op dit moment. Ja. En die hebben het over een beetje over Marokkanen-treur en zo in de stad. En, uh, en al die dingen meer. En uh, ellende. van gedoe. Uh, Helaas van, wat zegt u? Gedoe heeft hij het over. Gedoe, gedoe, ellende en nadigheid. De stad kan het wel leuk zijn om in te wonen. Daarom ben ik hier ook komen wonen al 40 jaar geleden. Ja. En het is nog steeds mijn stad. Ik hou van die stad. Ik haat die stad. Maar ik blijf hier gewoon tot mijn dood. Ja. En ik wil gewoon iets zeggen wat mij zal voorkomen. En dat ik het ook daarna nooit meer over hebben. Goed zo, afgesproken. Weer. Oké, okay, ik ga het proberen kort te vertellen. Het is niet makkelijk voor mij als schrijver, maar goed. Ik ga het <laughs> kort te vertellen. Het, het, volgende, het, het volgende is erbij gebeurd. Vorige week zaterdag, een, een week geleden. Toen er, was er de hele dag regen, weet je misschien nog. Kei, de hele dag regen. dat ja. ja, is alleen de dag. En ik denk, ik ga niet met de fietsboodschappen doen. Ik ga even met gewoon lekker wandelen aan de Dappenmarkt. En dan ga ik even boodschappen doen in de winkel van Sinkel. En toestanden. Even over de Zwindestruit wandelen. En met mijn hondje liep ik over de straat. Mijn kleine Jack Doris. En ik, ik ging even naar de Albert Heijn toe. En ik denk, laat mijn hondje, laat ik nou niet buiten. In die stromen, regen. Ik had geen paraplu bij me. Ik laat mijn hondje niet nat regenen. Ik denk, ga even snel de Albert Heijn in. Even snel een paar, een paar kleine boodschappen doen. Met hond. Met de hond. Ja. En ik neem de, de, de hond mee even snel de, de Albert Heijn in. Nee, dat, nou, dat moet even kunnen. Het was, was noodweer. echt was noodweer. Ja. Je laat je hond opnieuw buiten staan in, in het noodweer. En er is ook geen afdakje daar bij die kloot Albert Heijn. Maar goed, anyway. <laughs> een hondenafdakje? Ja, dat zou toch ja. een idee zijn, niet? Deze suggestie <laughs> nemen wij mee. Ja, maar die was, dat was er dus niet? Nee, dat is het niet. Jij loopt binnen <laughs> met die hond? Ik loop binnen met die hond, even snel te doen. Ik, uh, ik, ik zeg in mezelf keihard van... God, worry, wat een kut weer zeggen. Ik zeg zo in mezelf. Ja, keihard. En staat <laughs> in mezelf keihard? In mezelf keihard, ja. ja. Ik heb een dubbel heel erg. <laughs> en uh, toen... toen uh, er zaten, in de buurt staan er twee Moslima's met van die uh, zwarte hoofddoekjes om. Ja. En uh, die vingen die, die opmerkingen van mij op. En die zijn niet bedoeld, maar ik gewoon oh, Ik zo vanuit. zelf van uit. uit. boodschap, over het bood zijn, en over de hebben. Nou, en uh, die, mei, die, die gaan, helemaal, gaan mij een opvoeding geven... van een, een, een soort opvoedingscursus van... Meneer, ik denk, kent u wel een normenwaan? Meneer, wilt u dat niet, woord niet gebruiken? En, uh, ja. en dit en dat. En uh, ik denk, we krijgen het nou zo. Ja. Zeg, moet je met je eigen zaken? Zeg, nou, van, mm -hmm. dan praat zo. Wie ben jij wel? Ik zeg, je moet eens een keer leren inburgers? Dus ja. <laughs> en uh, in ieder geval... Oeh, ja. Ja, nee, ja, goed. Ja, ze, ze, ze vragen er zelf ook om, weet je, ze zullen ook uit te dagen. ze dat echt uit te dagen. Van, uh, helemaal, ik, ik, ik, ik moet opschieten. Ik, moet, ik, heb, ik heb haast mijn hond, uh, dit en dat. Een bit, oh, je hond, je mag helemaal met de weer. En toen toe zal ging me toch een partij een keer thijken. Waar, waar, waar leidde dit alles toe? Nou, ik liep, dus ik liep naar de, de, de, de ik ging naar de goedkope melk die grote pakken melk. Ik over over op de grond om die melk te pakken. Maar denk je, ik kijk omhoog en ik zie, kijk naar vier. Levensgrote Marokkanen, die staan vlak voor mijn neus. Een oude man, een Marokkaan van de jaren 70 met een grote baard. En vier, drie andere grote Marokkanen erbij. Die waren nog, ik ben alleen met 92, maar dat was 2 meter en nog een half keer, keer breed was mij. En ze waren boos. Maar, die, die waren heel erg boos, maar die stonden dus, die stonden dus klaar om mijn hond, mijn hondje. Ik, ik trap je al dood. Bam, die warme hond is dood, ja. Zal ik Nou, is, is dat normaal in Amsterdam? Is dat, gaan we die kant op? Moeten we die kant op? Die, en nu ga je op. Schreeuwen met vier mannen. Eén één individu. Dat is echt te gek voor woorden. Dat nou, maken we even een, nou maken we even een sprongetje van vijf minuten vooruit in de tijd. Ja, ja. ja ik en Ja, en toen? De politie die kwam met veel moeite. Die kwam, die kwam. En de jongens die waren ondertussen verdwenen... die dat hele groepje wat mij dus bedreigde, wat mijn hond was het oh, ja. traf. Ik heb mijn naar buiten gebracht in de stromende regen. Die, die gozer die worden, die worden, die gaan ze pakken, want ik bedoel, er is, het staan de film en zo, noem maar op. Eh, de, de bedrijfsleider van Albert Heijn, dat was een ook Marokkaan. Die zegt ja joh, dat weet je nou helemaal, als je je hond meeneemt, dat ja. weet je. Nou eenmaal, hè. Hey, maar, maar er, is, er is in feite dus niks gebeurd qua uh, letsel en dat soort dingen. Nou, het was. Het was het, he, maar Het was ver, he, he, he, he, he, he, ver, verbaal he. geweld. Ja, maar verbaal geweld, dus heb je dat wel eens meegemaakt? Door vier man... Nee, gelukkig man, niet. Zowel, nee, maar, maar nou, ik vind het al erg genoeg. Ja. Ik vind het vreselijk Nee, ja, dat, dat... dat gebeurt. Ik, ik, uh, ik begrijp wat je bedoelt haar. Ja, ik voel me... En je, wil, en je, wil het er, je hebt het nu gezegd en we houden er nu over op, oké? Okay? Als het nooit meer gebeurt, hou ik er ook over op. Ja. Ik wil er nooit meer over hebben. En laten we alle mensen die in Amsterdam wonen, die van goede wil zijn en van, en van vrede, lief zijn, lief willen omgaan met elkaar, laten we daar nooit meer over hebben. Laten we een leuke stad worden. Laten we gewoon elkaar respecteren, elkaar als waarde laten. Laten we lief zijn voor elkaar in de stad, in de en, hele Amsterdam, in de hele wereld. Ik wens jou en je hond een uh, 2013 waarin dit soort dingen niet meer gebeurt. Ik jou ook, Jan. Jan. Hey bedankt. Hey, hartstikke bedankt, man. Uh, de gekke ge 2013. Het uh, wordt een ja, ongelukjaar. Het grootste gelukjaar van, vanuit ons leven. Zo is dat. Oké. Okay. Dag haar. Hoi, hoi. Dag, dag, Piet. Hallo. In dan uh, ja. Waar wil jij het niet meer over hebben? Hierna. <laughs> dat, gaat ook over, uh, dat gaat ook over mijn hondje, honden. Ik, uh, ik heb dus ook een paar honden. En eentje die is toch wel zo almachtig en bang voor, dat, uh, voor, dat, uh, voor die. Uh, vuurwettroep, en dat ze dan morgen tien uur mogen beginnen, tot, oké, nou ik het, ja, hoeft vanuit niet, maar oké, dat is nog te doen, Maar het is hier al, nou, minstens een week, misschien wel al een week al aan de gang. en dan heb ik één hondje, die is toch wel zo bang, zo bang, en nou, ik heb een ellende want hij moet er toch een, een Keer of drie per dag moet je er even uit. No? Ja, anders uh, heb je nare consequenties binnen Ja, zeker nare consequenties. Ik heb uh, pist en hij poept in huis. En als hij buiten is, durft hij dus niet. En uh, ter, aan mijn trekken om weer naar huis toe. Ja. En, uh, jij, maar jij wil dit volgend jaar niet nog een keer meemaken? Nee, graag niet. Dat, dat begrijp ik een beetje tussen de regels door. Ja, ik zou uh, 75 miljoen geven, er dan uit. Ja, zoiets. Nou, dat snap dat ik ook nooit ja. zo goed, hoor. Dan wandelt er iemand zo'n zaak uit van... joh, 1200 euro uh, lekker spul. En dat, ja, snap ja. Ik, dat snap ik niet. Maar goed, dat, uh, is, uh, die vrijheid is in, in ieder gegund, Piet. Uh, dat dan weer wel. Ja, natuurlijk. Het is uh, iedere uh, leven en later leven, zeg ik dan maar... Maar ik, uh, ik zit al anderhalve ander week in Olande uh, ja. daardoor. Nou, ik hoop en, dat je en... volgend jaar uh, dat het allemaal wat, uh, wat uh, beter verloopt voor jou. Nou, dat gebeurt, niet. dat gebeurt niet. Nou, kom op. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou, maar we gaan, we gaan maar het er niet tof, meer over hebben. <laughs> ik bedoel, uh, de, de politie, ik bedoel, als je eens een keer uh, om hebt, dan zie je. Dan heb je bekeur van een 30 euro, dan weet ik veel hoeveel of, ja. veel, of er vandaag de dag is. Ja. Maar hier doen ze niks aan. Nee. Nou, nee. wordt, euh, nou, ik hoop voor jou dat 2013 een gunstige wending voor je in petto heeft. Zullen, ja, we, zullen we het daarbij laten? Dat is oké. Okay. Oké. Okay. Nou, een prettige ik jaarwisseling ert, ondanks alles. Ja, jij ook. Dag. En uh, weinig een kanaal, <laughs> Oké. Okay. Dag. Oké, okay, dag. Kees Oosterom, tot slot. Dag Kees. Hoi. Waar wil jij het niet meer over hebben in 2013? Nou, het liefst niet meer over het aardzonneveld. En die man ligt nu in Den Haag in die mooie stad achter de duinen, waarschijnlijk op bed te luisteren. En ik heb hem al zelf aangezegd dat hij mij niet meer moet bellen... en niet meer moet sms'en ja. en dat soort dingen. Maar hij blijft het gewoon doen. Hij blijft het doen. Dus ja. uh, dit, is, dit is eigenlijk jouw laatste poging om daar een eind aan te maken? Ja, want hij, hij heeft met andere mensen ook best last met de politie en zo. En ja. dan denk ik van ja, dat wil ik allemaal niet. Of, heb je, heb je niet als of... ik nou toch tegen iemand zeg ik wil je niet meer horen... of ja. ik wil je... Nou, dan is het toch klaar? Ja, dat zou je wel denken. Maar het werkt tot op heden dus niet. Nee. Nou, nou Aardzonneveld. Okay. Uit de mooie stad achter de Duinen. Nou, weet je, het zullen we, zullen we, is, is duidelijk. Ik bedoel, ik heb er niks aan toe te voegen. Ja, het is echt gemeen voor mij dat ik die nu zo doe. Maar ja, het ja, is behoorlijk. de laatste poging <laughs> na zoveel jaar... Ja. om gewoon van die event af te komen. Oké. Okay. Uh... Nou, punt, punt gemaakt, Kees. Oké, okay, bedankt gemaakt. hoor. Fijne jaarwisseling. Mooi programma. Doeg. Dag. Doeg. Dag. Hoi. Magic Mirror... Een van de mooiste nummers van Leon Russell, van de LP Carney... toen hij op de toppen van zijn kunnen was. I wanna go I just thought I'd catch a ride Many people look my way and Many pass me by In moments of reflection I wonder why And the bandit the mothers think I'm a son. To the preachers, I'm a sinner. Lord, I'm not the only one. To the sad ones, I'm unhappy. To the losers, I'm a fool. To the students, I'm a teacher. With the teachers, I'm in school. To the hobos I'm imprisoned by everything I own To the soldier I'm just someone else who's dying to go home The general sees a number Politicians too To my friends I'm just an equal In this world pool. Magic mirror Won't you tell me please Do I find myself In anyone I see Magic mirror If we only could Try to see our Suspicious, you see, I'm the way I look. I'm just another character to feed fingerprint and book. To the censor, I'm pornography with no redeeming grace. To the hooker, I'm a customer without a face. And the sellers think I'm merchandise They'll have me for a song The left ones think I'm right The right ones think I'm wrong And many people do. Pass me by And in my quiet reflection I wonder why Magic mirror Won't you tell me please Do I see myself In anyone I meet Magic mirror Leon Russell, Magic Mirror, uit 1971. Poëzie nu in de Nacht van het Goede Leven. Het woord is aan Ko van Gemert. De afgelopen weken heb ik geprobeerd feestelijke gedichten voor te lezen. Althans gedichten die met feestelijkheden te maken hebben. In deze aflevering hierover twee lievelingsgedichten... plus een gedicht van mijzelf. Ik begin met Martinez Nijhoff. Het souper... Het werd stil aan tafel. Het was alsof wijn en brood werd neergeslagen uit de greep der handen. De kaarsvlam hing lang wapperend te branden. En het raam sprong open door een donkere stoot. Als water woelde in de nacht de landen onder het huis. We voelden hoe een groot waaien ons aangreep. Hoe de wieken van de vaart van de tijd ons droegen naar de dood. Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen.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 Het kobaltblauwe water. Het onnavolgbare namiddaglicht. Feest in de glazen. Vergeten. Opgesloten in de donkere dagen van een oud nieuwjaar. En tenslotte dit gedicht van de meester zelf, J.C. Bloem. Met in het achterhoofd zijn woorden, en dat zo zoveel erger kunnen zijn... wens ik u ondanks alles een geweldig fijn nieuwjaar.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 In the third degree, trying to deal with people, people you can't see. Take away, take away, take away, take away. This house of mirrors. Is a carnival. Als je dat maar onthoudt, dan komt alles toch nog goed. Uh, wij zijn in afwachting van popkenner Rex van Beuningen... die uh, het hele jaar 2013 met u gaat doornemen in popmuzikaal uh, opzicht. Uh, voor die tijd Logis en Messina. When I was a I spend my time on the open sea. When Close to Jamaica I'd see where you steal shore there's a wait for Girl Voilà, van uh, Loggins en Messina. Ga, si Ga nou zitten. Ga nou zitten, joh. Kunnen we beginnen. Een hele goede morgen, Alex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emans. Goeie reis gehad? Ja, zeker. Het is stil op de weg. Ja. Iedereen zit binnen en is gezellig bij de kerstboom. Maar uh, de muziek roept... Dus ik ben bij Jan Emos om zaken van viniel... Kom je ik, eruit, Rex? Ik, ik weet helemaal niet wat ik wil zeggen, eigenlijk. Het geeft niet, Rex. Het, uh, het, ga, het, gaat, erom, het, het zo, gaat om de intentie. Het was namelijk zo... Uh, ik weet nog van de vorige keer dat we elkaar troffen... dat jij mij een fles jekemijster had uh, beloofd. En de rest is geschiedenis. Precies. En Jan Emos houdt zich natuurlijk altijd aan zijn woord... Uh, maar dit terzijde, het is de laatste, de allerlaatste aflevering van, uh, van jouw rubriek Rex uh, in 2012. En uh, wat zijn je het plannen? Het was met het jaartje ja. wel. hè. Ach man. Wat z hebben wij toch een hoop meegemaakt weer hè? met z'n ja. twee in deze prachtige rubriek. Echt. Hoogtepunten. Hoogtepunten, dieptepunten. Alles hebben we meegemaakt. Het hele spectrum is langs geweest. Twijfelachtig, allooiachtige muziek hebben we laten horen. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ook hele goede toch? Uh, um, het niveau van uh, rechts van Beuning is immer hoog. Altijd, ja, je legt er lat hoog. Ja. Dat is zo. Uh, kortom, uh, zullen we zaken gaan doen? Zullen we gaan vooruitblikken? Want uh, jij gaat eigenlijk uh, uitleggen wat zijn de grote trends in 2013 in muzikaal opzicht. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed. En het is altijd inderdaad interessant om uh, vooruit te blikken, uh, Jan. Uh, wat zijn de trends? Wat gaat er komen? Heb jij er wel eens naast gezeten? Mm, nou, dat, is, uh, dat zou wel vrij aanmatigend zijn om, uh, om, om daar uh, een antwoord op te geven. Uh, maar uh, ja, ik heb er uh, eigenlijk nooit naast gezeten. Klopt. Dus, um, laat ik vooropstellen. Ik denk dat een grote toekomst is weggelegd voor uh, Eddie Wally. Grote vriend van mij, uit België. Een andere vriend uit België, Bobby aan Scoepen. Dat wordt ook helemaal. Dat komt allemaal weer terug. Namen om in de gaten te houden. Namen om in de gaten te houden, want die brengen altijd een constante kwaliteit. Krijgen niet altijd de aandacht die het verdient. Uh, en in Nederland Johnny Hoes. Ik denk dat Johnny Hoes met een dubbel LP uitkomt. En daar zullen weer een aantal interessante uit het archief opgedoken pareltjes bij zijn. LP. LP. Dubbel. Dubbel LP. Viniel. Inderdaad, want vinyl is terug een andere uh, uh, zaak waar we in de gaten moeten hebben, vinyl is helemaal terug. Nou, je staat met een hele bak vanille in je handen. Uh, ik zie allemaal onbekende namen. Uh, uh, laat ze maar door de revue passeren. Ja. Dat, wordt, dat zijn allemaal kanshebbers... Zijn allemaal om de top te berekenen. De grote hit, Jan. Let op. In 2013. Dus ja. uh, wie, wie, wie erbij wil zijn... die moet nu luisteren. Dan moet je heel snel zijn, want dit wordt helemaal fantastisch. Ik denk dat dit een hele grote kanshebber is. Luister maar. Ja, daar komt-ie. orgel. komt ook terug. Gans. Ja, een stukje verder. Oh, ja, dat is dat, uh, leuk, uh, leuk. Dit gaat het helemaal maken. Dat is een geweldige artiest. Uh, die heet Billy Swan. Onthoud die naam. Die naam. U mag uh, aantekeningen en... maken thuis. Het zou uh, Rex, Rex niet zijn als hij niet nog een paar fantastische tips heeft. Ik ben namelijk een zogenaamde pointer. Hè. Als je naar mij luistert, dan weet je wat er gaat gebeuren in het komende periode. Kijk, dit is ook zo'n leuk liedje eigenlijk, hè? Ik denk dat dit, uh, dit een knaller wordt. Ja. Ik geloof dat dit helemaal een knaller wordt. Ja. Dankjewel. Uh, eventjes voor, voor de statistieken. Over wie hadden we het hier? hier? Ja, dit uh, bandje heet Teach-in. Ik denk dat het een hele hele grote wordt. En um, we hebben hier nog een ander bandje. Dat is de laatste die ik laat horen. En dat is de Tremeloes. Ja. En de Tremeloos klinken als volgt. Ik denk dat het heel groot wordt, Jan Emmans. En voor het eerst dus in de nacht van het goede leven. Dit zijn de grote kanshebbers voor 2013. En je hebt er nog nooit naast gezeten. Nee, dit gaat heel groot worden, Jan. Naast natuurlijk de eerder genoemde Ellie Wally, Bobby Aanskoepen en Johnny Hoes. Titchen En Tietjen. En dit zijn de? De Tremloes. Zullen die helemaal... Wat ik zo leuk vind, dit nummer heet Colby Number One verborgen boodschap. 1. En dat gaan ze dus worden. Nou, ze dus gaan uh, doorstoten naar de number one. Nou, Dex mag ik je een heel uh, uh, zalig uiteinde wensen. En een heel goed begin. Jan Neemans. Zo is dat. En dan ontmoeten wij elkaar weer in 2013. Jazeker, dan ben ik weer uh, paraat en present en Jorman. Wij voorzichtig naar huis. Ja, rustig aan. Kleine jeegemeister, één neutje en dan scheuren met jou. Zullen we Colby Number 1 uh, nog eventjes terughalen? Ja, dat kunnen wij doen. Laten we hem helemaal horen. wordt wel een hele lange rubriek op die manier, hè? Maakt mij niet uit. Tot volgend jaar, Rex. Tot volgend jaar, Jan. Daar gaan we, nog, wel, gaan we nog veel van horen. Ik citeer uh, Rex van Beuningen. tremolos and Call Me Number One. En straks gaan we naar Havana. Naar Harriet Sanders. Om te horen hoe cuba nieuw wordt gevierd. Wild mountain honey. Hier is Steve Miller. See the stars after a setting sun Tree of wholeness in this desert land. Come on, children, now learn how to run by heaven, the stars, the moon, and the sun. Steve Miller, Wild Mountain, Annie. Ja, het is uh, morgen voor ons en avond voor Harriet Sanders. Dag Harriet. Ha, Jan. Hoi, in Havana. Nog heel even, hè? Nog heel even. Ik trek 1 januari naar Panama City. Dus we kunnen nog net eventjes uh, uh, jou in uh, Havana treffen... en volgende week met Adeline, dan, uh, dan is het Panama. Inderdaad. Oké. Okay. Zeg, um, ik wil het graag met je hebben over de onvolmaaktheid van het bestaan. en passie. Waar zullen we mee beginnen? Wat jij wilt. passie. Ik, mag kiezen. ik wil passie, Harriet. Je wilt passie. Het is morgens vroeg. Je wilt passie. Ja. De passie uh, op Cuba. is dat een ander soort passie dan de Nederlandse? Nou, Nederlanders zijn gepassioneerd als het over voetbal gaat. <laughs> en. Uh, wat zei, ja, wat zijn de. Kubanen zijn. Uh, hun hele leven is vervuld van passie, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, als het maar niet over werk gaat. Werken is heel slow meer. Ja. Dat komt omdat het uh, salaris natuurlijk waanzinnig laag is. Maar de om, omgangsvormen tussen mensen, die zijn heel gepassioneerd. Is dat wat je vraagt? Ja, nou ja, uh, uh, hoe, hoe uitzicht dat? Nou, bijvoorbeeld als je elkaar ziet, dan krijg je meteen een zoen. Dat is natuurlijk ook zo in, in Frankrijk. Ja. Maar ja, mensen zijn wel heel erg warm onderling tegen elkaar. Dus is, de, is, de, is de Cubaanse zoen uh, echter? Het is een gewoonte en het is, oh, het is wel gemeend, uh -huh. heb ik het idee. Heb je daar aan moeten wennen? Nee, helemaal niet omdat je dan, omdat je kennelijk meteen voelt, dit is uh, een oprecht toon van. Uh, een, een oprecht blijk van, uh, van waardering of zo voor de medemens. Ja, mensen zien elkaar staan. Dus mm -hmm. het is niet zoals in Nederland. In Nederland is natuurlijk, zijn de mensen vrij autistisch geworden door, door dat iedereen met een iPhone op, op straat loopt ja. en niet meer gericht is op, de, op elkaar, op de buitenwereld. Maar iedereen zit in zijn eigen kleine wereldje. Nou, dat is kijk, internet is hier nog niet een heel klein beetje, maar ja. nog niet op straat. Dus mensen hebben veel meer uh, oog voor elkaar. He, je, je wordt letterlijk gezien en dat, dat is een hemelsbreed verschil, vind ik. Ja, ik bedoel, in Nederland zie je geen 16-jarige nog over straat fietsen. zonder uh, één oog op, de, op dat ding in de handpalm uh, te hebben. Nee, inderdaad. En dat is in, uh, op Cuba in het geheel niet het geval? Helemaal niet. En het ja. is zo waanzinnig duur om hier je mobiele telefoon te gebruiken. Mm -hmm. dat de telefoon die wordt doorgaans gebruikt als uh, uh, om muziek te horen, maar niet als telefoon. Ja. Ja, over, best... over, over muziek gesproken, je bent kort geleden naar een, een jazzconcert geweest, hè? Ja, ik was bij de opening van het jazzfestival. Er was uh, Chuco Chuko Baldes. Ja? ja, dat was echt wel waanzinnig hoor. Het was, uh, het was totaal uh, uh, hysterisch, omdat de zaal oververkocht ver, uh, was. Dus was. Op de zwarte markt waren er volgens mij zeker 200 of 300 plekken te veel oh, verkocht. Gut. Ja. Dus ja, er waren al mensen die moesten staan. Het werd enorm gemopperd. Maar het concert op zich was, was erg goed. Is het jouw muziek? Is het jouw muziek, jazz? Nee, het is helemaal niet mijn muziek, jazz. Maar nee. ik vind wel, als ik het zo live zie, dan denk ik... Ja, het is echt spelen met muziek. Er wordt heel erg ge geïmproviseerd... en dan komt er weer een stukje Bach doorheen... Ja. En, Um, allerlei invloeden van buitenaf. En dat, ja, het is vooral. Ik vind het een inter interessant verschijnsel. Laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, dat vind ik een mooie formulering. Ik vind het een interessant verschijnsel. Uh, de jazzmuziek op, uh, op Cuba. Uh, nou, dan hebben we de passie een beetje door. Nou ja, dat kan je nooit helemaal goed hebben doorgenomen. Maar uh, ik, ik wil over naar uh, de onvolmaaktheid van het van het bestaan. Eerder vanavond hebben we een uh, interview uitgezonden. Met uh, Bram Vermeulen van tien jaar geleden. Waarin hij beschrijft van. ja, de digitale effecten in films. zorgen ervoor dat je. dé zonsondergang te zien krijgt. Niet een zonsondergang, maar meteen de allermooiste die je ooit. Uh, te zien zult krijgen. En uh, hij was daar kritisch over. En zo kwam ik op de onvolmaaktheid van het bestaan. En uh, uh, is die voelbaar. op Cuba? Zonder. Uh, jij bent hier waarschijnlijk nooit geweest. Nee. Zo te horen. nee, nou nee. Ik, ik kan je wel vertellen, ik heb, mijn enige uh, contact met Cuba is een, uh, een, een familielid geweest dat er uh, op vakantie ging. En die, stapte, die die was er echt een uur, die stapte zijn zo'n tel uit en werd beroofd. Oh, van, maar die had ook allemaal dingen aan zijn lijf hangen, uh, heel duidelijk, van camera's en allerlei tasjes en dingen. Dus het is ook een beetje, het is een beetje dom lijkt me. Het is overigens een fantastische vakantie geweest, maar een beetje valse start. Ja, nou ja, ja het is, ja, Kijk, er is hier niks. Er is hier gewoon niks. Mm -hmm. Dus ik zat er ook over na te denken. Van, kijk, hier is bijvoorbeeld geen stuk. Dat is, dat is er wel hoor, maar het is heel moeilijk te krijgen. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die wonen in, in, in zeer oude vervallen huizen... met hele afgebladderde muren. Toen dacht ik, ja, het gekke is natuurlijk dat in Nederland op het ogenblik het heel erg in de mode is dat je dat je, je muren uh, dat je die afschraapt en dat je de steentjes weer zichtbaar laat uh, laat zijn. Ja. En dat is hier permanent, mm -mm. begrijp je? Dus aan de ene kant van de wereld uh, is het zo'n beetje half ingestort. Dat is waar ik nu zit. En aan de andere kant van de wereld is het zo perfect... dat men de imperfectie weer wil nabootsen. Ja, ja. Nou ja we, uh, dan moet ik weer bij Bram Vermeulen uh, komen. Die zei, ja, je hebt bruine cafés, maar die zijn bruin geverfd. Die zijn niet bruin geworden. Mm -hmm. En hij vond dat heel erg fout. Ja. Heb jij dat ja. ook? Er is natuurlijk nooit goed of fout, maar ja, er is hier niks. En ik vind het uh, heel erg mooi om te zien dat het, dat het, dat het allemaal niet helemaal klopt. Mm -mm. Als jij mocht kiezen uh, tussen uh, een permanent verblijf op, op uh, Cuba uh, of Nederland... zou dat een moeilijke beslissing zijn? Als ik werk had hier, zou ik hier gaan wonen. Ja. Is er geen werk voor jou daar? Nou, er is voor niemand werk hier, dus uh, <laughs> de, de, de, dat is vrij overzichtelijk. Ja. Hoe lang denk je dat het nog duurt, de huidige economische situatie op Cuba? Ik weet het niet. Ik, heb, ik weet het niet. De, kijk, kijk, wat Raoul zegt, is uh, dat hij niet te snel wil veranderen. dus nou ja. dat het proces langzaam moet gaan. Daar zit op zich iets in. Ja, ik denk ook dat uh, als je zo lang in een bepaald systeem geleefd hebt het ondoenlijk is om uh, van de ene dag op de andere het roer om te gooien. Ja, ja. En er is natuurlijk, een, er, bijvoorbeeld even om weer terug te komen op dat internet... de invloed van de, van de, van de, van de, van de wijde wereld willen ze gewoon steeds blokkeren. Hè? En daarom, daarom wordt dat internet... Er, er ligt natuurlijk die kabel al, die glasvezelkabel vanuit Venezuela... die is hier, hè? Ja. die ligt in de zee, maar die wordt alsmaar niet aangesloten... Om dat, om dat gewoon te, te blokkeren, om dat tegen te houden. Dus ja, maar. Het is, vanuit Cuba wordt, het ge, wordt het geboycott. dat geboycott. Heel interessant. Ja, maar hoe lang duurt dat nog? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat, wat er nu gaat gebeuren, per 14 januari, dat is een enorme vooruitgang, zou dat zijn, is dat de mensen. Een, uh, niet meer hoeven uh, een, uh, gewoon een visum kunnen aanvragen voor het buitenland. Vroeger tot, tot nu toe is het zo dat je altijd uitgenodigd moet worden om uh, door, het, door een familielid of door iemand anders in het buitenland om uh, naar het buitenland te gaan. Ja. Dat gaat veranderen. Dus ja, dat er zijn een enorme progressie. Er zijn stappen voorwaarts, maar ja. met mate. Met, met zeer zeer met mate. Ik denk dat Raul daar wel een beetje gelijk in heeft. Het wordt er natuurlijk niet beter op. Ik zie wel meer Amerikanen inderdaad hier. Dus er veel meer Amerikaanse toeristen lopen hier nu rond. Dat tot mijn verbazing. Mm -hmm. Dus het, het wordt wel een heel klein beetje opener, okay. heb ik het idee. Zeg, oud en nieuw, hoe, hoe uh, passeert dat op Cuba? Nou, er gebeurt eigenlijk heel weinig. Er zijn niet, niet, geen grote feesten... Dus het, ge het gebeurt niet op straat, zoals in Nederland. Mensen blijven thuis bij de familie. Er is een ritueel dat mensen water gooien op straat ter reiniging. Ja. En als je bijvoorbeeld. Dat heeft weer met dat reizen te maken. Want het is, dat reizen is een enorm item. Hè. Je moet je voorstellen dat iedereen zich toch vrij opgesloten voelt. Zo'n eiland dat je gewoon niet af kan. Dus als je nou dolgraag komend jaar wil reizen dan gaan mensen om twaalf uur s'nachts, met oud en nieuw... Ja. met een koffer en een reiskleding aan naar buiten. En dan uh, gaan ze een rondje om hun blok heen lopen. Ja. Met als gedachte van, wie weet, als je dit doet, dat is een bijgeloof... dan gaat misschien die visumaanvraag aanvraag weer lukken voor het komend jaar. Wat mooi. Ja, mooi, hè? Het lijkt me dat en, zo fantastisch en, om te zien. Ja, en ik heb ook een keer meegemaakt dat er... Uh, dat, dat was ik bij een familie met Oud en Nieuw en toen had die mevrouw een stuk uh, nieuwe zeep had ze gekocht. Ja. En die werd dan over, over mijn kleren gesmeerd. Mm -hmm. En dat was ook ter reiniging. Dat, dat komt allemaal uit uh, Santeria, hè. Dat is die godsdienst die hier is. Ik vind, ik vind dat ze daar uh, Oud en Nieuw veel mooier vieren dan hier, als ik jou hoor. Nou, het is een beetje magertjes. Dus er is geen vuurpijl te zien. Nou, dat hoeft voor mij ook niet. En... <laughs> Te zijn, te zijn. En er wordt, over het algemeen wordt er varkensvlees gegeten okay. op uh, oud en nieuw. Mag ik jou uh, een hele mooie jaarwisseling toewensen... en een goede reis naar Panama? Dank je vriendelijk. En volgende week uh, praat je met Adeline verder. Oké, okay, is goed. Dag, het. Dag, goed, goed nieuwjaar. Ja, jij ook. Dag. Hey. En tot zover deze nacht van het goede leven. Nou, is, uh, zoals gezegd... Volgende week dan, uh, zit Adeline hier weer aan het roer. Dus het komt allemaal toch wel goed in 2013. Dank aan uh, Tim voor de techniek, Vincent voor de regie... Laura voor de geestelijke bijstand. Uh, ik ben er volgende week ook weer, maar dan met een muziekhoekje. Ook leuk, toch? Fijne jaarwisseling.